Welkom bij een podcast van en Kennemerland Business. We duiken vandaag in een, een heel interessant stuk over een Nederlands bedrijf, Lifting Geveltechniek. En op het eerste gezicht, nou ja, dan denk je een bedrijf dat ramen en duren maakt. Maar als je dan verder leest, en dat hebben we gedaan, dan zit er een hele filosofie achter. Ja, absoluut. In de keiharde bouwwereld, waar alles draait om specialisatie en zeg maar outsourcing doen zij precies het tegenovergestelde. Ze houden bijna alles in eigen hand. En dan is de vraag die bij mij bovenkomt... hoe dan? Hoe kan zo'n aanpak in deze tijd succesvol zijn? Laten we eens kijken wat die filosofie precies inhoudt. De tekst trapt eigenlijk meteen de deur in... met een, um, een best wel stevige claim van de directeur Joost Plompen. Mm -hmm. Hij zegt dat de kern van een kwaliteit... niet zozeer in het product zelf zit... Nee. Maar in het feit dat ze 95% van wat ze maken ook zelf installeren. Ja. Dat klinkt indrukwekkend. Maar ik vraag me dan wel direct af, is dat efficiënt, je eigen montageploeg het hele land doorsturen? Lijkt een logistieke nachtmerrie. Precies, vergeleken met gewoon een paar lokale aannemers inhuren. Ja, dat is de logische eerste gedachte. En puur op papier, qua reistijd en planning, is het waarschijnlijk ook minder efficiënt. Maar wat je hier ziet is een, een strategische keuze. Ze verkopen geen losse ramen. Oké. Okay. Ze verkopen, en de tekst benadrukt dat, een eindresultaat. Ze gebruiken de term klimaatdicht. Klimaatdicht. Daarmee nemen ze de volledige verantwoordelijkheid en dus ook het risico weg bij de hoofdaannemer. Ze zeggen eigenlijk, geef ons dat gat in de muur uh -huh. en wij garanderen dat het perfect functioneert. En dat is een heel andere belofte. Oké, okay. en die term klimaatdicht... Wat betekent dat dan concreet voor uh, iemand die in zo'n gebouw woont of werkt? Is dat gewoon geen tocht, geen lekkages? Ja, het is een combinatie van alles. Primair gaat het over waterdichtheid en luchtdichtheid. Geen regen binnen, maar ook geen kieren waar de warmte ontsnapt. Ja, logisch. Dat is natuurlijk essentieel voor je energierekening. Maar het raakt inderdaad ook aan de akoestiek. En door dat hele proces van de fabriek tot de laatste kitnaad zelf te beheersen, kunnen ze die garantie afgeven. Precies, er is geen vingerwijze. Exact. Een onderaannemer kan prima een kozijn plaatsen... maar is niet verantwoordelijk voor een fabrikagefout. En de fabrikant zegt dan, ons product is goed, de montage was fout. Precies, die discussie, die elimineren ze. Eén aanspreekpunt. Dat is een enorme commerciële troef. Dus die controle, dat is de eerste laag van hun, nou ja, geheime saus. Maar goed, dat is het eindpunt... Ik ben eigenlijk nog benieuwder naar hoe ze hier zijn gekomen, want de tekst onthult dat het begin nogal opmerkelijk is. Zeker, het begon met een poppenzitje. Een poppenzitje? Ja, voor op een kinderfiets. Een product van gebogen en gelast staal. En dat staat natuurlijk mijlenver af van een glazen gevel. Inderdaad. Maar je ziet wel de rode draad. Het is een grappig begin, maar het zegt alles. Ze waren vanaf dag één bezig met het precies op maat buigen en verbinden van metaal. Die basisvaardigheid... ...die is nooit weggegaan. Alleen de schaal en de complexiteit zijn, nou ja, geëxplodeerd. Van dat poppen zit je naar balkonhekken, stalen trappen en uiteindelijk stalen kozijnen. En dan komt die echte omzwaai die de tekst beschrijft. De overstap van staal naar aluminium. Dat wordt een grote sprong voorwaarts genoemd. Waarom was dat zo'n gamechanger? Staal is toch oersterk? Staal is ijzersterk, klopt, maar het heeft één gigantisch nadeel. Er is een fantastische geleider. Oh ja. Van kou en warmte. Een stalen kozijn, hoe robuust ook, is in feite een koude brug. Het trekt de winterkou zo je huis in. Okay. De revolutie van aluminium was de thermische onderbreking. Je moet je voorstellen, zo'n profiel bestaat uit twee delen. Een buitenschaal en een binnenschaal. Mm -hmm. En daartussen persen ze een strip van hard kunststof. Die kunststof geleidt nauwelijks en onderbreekt dus die stroom van kou. Aha, slim. Dat was de sleutel tot echt goed isolerende metalen kozijnen. Dat komt met staal gewoon niet, op die manier. En dat was dus het moment dat ze het Duitse merk Schuko ontdekten. De tekst noemt dat heel specifiek een partnerschap. Ja. Niet zomaar een leverancier... Is dat meer dan een marketingterm? Wat is het verschil? Het verschil is fundamenteel. Een leverancier stuurt je een doos profielen en een factuur. Suco, zo blijkt uit de tekst, levert een compleet ecosysteem. Zij doen de R&D... Ontwikkelen hele systemen. Alles op elkaar afgestemd. Precies. Profielen, rubbers, scharnieren. Alles past perfect. Zij investeren miljoenen in testopstellingen voor winddichtheid, in braakwerendheid, noem maar op. Voor een bedrijf als Liefdink betekent dit dus dat ze die enorme R&D-last niet zelf hoeven te dragen. Maar ze hebben wel... Wel toegang tot de absolute top van de technologie. En zij kunnen zich focussen op waar zij goed in zijn. Het op maat maken en perfect installeren. Ze outsourcen eigenlijk hun research en development aan een wereldspeler. Dat klinkt slim. Maar creëer je dan geen enorme afhankelijkheid? Wat als Suco morgen de prijzen verdubbelt? Dat is een valide punt en dat risico bestaat altijd in zulke allianties. De tekst gaat daar niet diep op in. Maar je kunt wel aannemen dat zo'n langdurig partnerschap gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Ja. Natuurlijk. Liefdink is een grote klant die de systemen in prestigieuze projecten toepast. Dat is ook voor Schuko waardevol. Maar het mooiste voorbeeld van hoe dat werkt is die casus van Museum de Lakenhal in Leiden. Die laat zien dat het veel dieper gaat. Ja, die casus is fascinerend. Het probleem was een klassiek dilemma bij monumenten. Hè? Precies. De oude stalen kozijnen moesten eruit. De nieuwe moesten er exact hetzelfde uitzien. Maar wel voldoen aan de isolatienormen van nu. De onmogelijke spagaat. Precies. En dan zou je verwachten dat ze door de catalogus van Schuko bladeren op zoek naar een compromis. Iets wat er een beetje op lijkt. Ja, maar dat deden ze dus niet. Er bestond geen standaardproduct. Klopt. En toen? Nou, en nu komt het interessante. In plaats van de opdracht terug te geven, zijn ze samen met de ingenieurs van Schuko aan de tekentafel gaan zitten. Ze hebben, speciaal voor dat ene project in Leiden, compleet nieuwe, superslanke, Hoog isolerende profielen ontworpen. Wacht even. Dat klinkt voor één project toch waanzinnig duur en inefficiënt. Een heel R&D traject voor één museum. Wie betaalt zoiets? Dat is dus de kern van de innovatiestrategie die de tekst blootlegt. Het is geen kostenpost. Maar een investering. Precies, een investering. Door zo'n onmogelijk probleem aan te pakken, dwingen ze zichzelf en hun partner om de grenzen van de technologie op te zoeken. En wat gebeurde daarna de laken al? Die unieke, op maat gemaakte profielen ja. bleken zo'n elegante oplossing dat Suco ze heeft doorontwikkeld tot een complete nieuwe productserie. Nee. Jawel, een serie die nu wereldwijd beschikbaar is. Dus, een van hun grootste innovaties is eigenlijk per toeval ontstaan, uit pure noodzaak voor een lokaal projectje in Leiden. Zo kun je het zien. Een lokaal, specifiek probleem werd de katalysator voor een wereldwijde commerciële oplossing. En dat laat precies de kracht van het partnerschap zien. Liefding brengt de uitdaging uit de praktijk, Suco de engineeringskracht. En samen creëren ze iets nieuws. Dat is niet toevallig, dat is de motor van hun vernieuwing. De volgende keer dat je langs een indrukwekkend gerenoveerd grachtenpand loopt... of een hypermodern kantoor, vraag je dan eens af... Welk onmogelijk probleem is hier opgelost? En welke verborgen innovatie, die nu misschien wel wereldwijd wordt toegepast... is hier geboren zonder dat iemand het ooit heeft gemerkt? Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business...